Eén uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Justitie en de VS onderzoekt het vergaren van data... van 50 miljoen Amerikanen op Facebook... De gegevens zijn volgens The Observer en The New York Times... gebruikt om Donald Trump te helpen de presidentsverkiezingen te winnen. Het data-analysebedrijf Cambridge Analytica... heeft de privégegevens in 2014 buitgemaakt. Het bedrijf werd toen geleid door Steve Bannon... die later een grote rol speelde in de campagne van Donald Trump. De gegevens werden gebruikt om kiezers persoonlijk te benaderen... en in te spelen op hun angsten en verlangens. Cambridge Analytica kwam eerder in een opspraak... omdat het Facebook-data verzamelde... in de aanloop naar het Britse Brexit-referendum. In het uiterste oosten van Rusland... zijn de eerste stemlokalen opengegaan voor de presidentsverkiezingen. De winnaar van die verkiezingen staat eigenlijk al vast. Zittend president Poetin heeft geen tegenstanders die een bedreiging vormen... en zal aan een vierde termijn kunnen beginnen. 1500 buitenlandse waarnemers mogen toezien... op een eerlijk verloop van de stembusgang. De Russische regering wil daarmee beschuldigingen van fraude voorkomen, zoals bij de verkiezingen van vier jaar geleden. De man die donderdag in Amsterdam werd neergeschoten en een dag later overleed, was slachtoffer van een afrekening in het drugsmilieu. Volgens het parool was het een crimineel die de afgelopen jaren in Zweden woonde. De politie bevestigt alleen dat het de 46-jarige Goran Tasic is uit voormalig Joegoslavië. Agenten vonden hem in een portiek in Amsterdam-Slotervaart. In de Eredivisie heeft PSV in de jacht op de landstitel geen punten verloren. In Eindhoven werd VVV met 3-0 verslagen. Nummer 2 Ajax speelt de komende dag uit bij Sparta. De andere uitslagen van de afgelopen avond... Vitesse-Heracles 0-0, Twente-Willem 2-2-2 en Heerenveen-Utrecht ook 2-2. Het weer in het noorden en midden opklaringen. Elders wat meer wolken, minimaal rond min 4 graden... maar door de stevige noordoostenwind voelt het kouder aan... In het zuiden kan het glad zijn. Ook overdag nog veel wind. Vanuit het noorden op meer plaatsen zon. Het blijft droog en het hoort hooguit plus 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Wouter Een hele goede nacht. Welkom bij een in de wereld van BNN-Vara. Dit uur geen beestenboel zoals het uur hiervoor, maar Nederlanders van over de hele wereld. De komende twee uur reis ik namelijk zoals elke zaterdagnacht rond de wereld via jouw radio. En mijn correspondenten die vertellen ons vanuit het buitenland wat het laatste nieuws is daar is, en we praten verder over actuele thema's. Nou, hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit eerste uur. We reizen namelijk langs Zweden, Frankrijk en Amerika. Geen tijd te verliezen dus, Martijn, op dit moment ben jij in Zweden. Uh, um, maar dat is niet voor lang. Nee, nou, ik ben, om heel eerlijk te zijn ben ik even in Nederland. Nee, en toch. Ik, nou, naar, ja, maar dat, um, het gaat zo snel soms. Maar ik, we zijn aan het opruimen inderdaad in Zweden. We gaan het appartementen leegmaken en in koffers gooien wat erin in staat. En dan uh, vliegen we weer terug naar Engeland. Ja, dat terug, terug naar Engeland. Waar ga je naartoe? En, uh, Brighton voorlopig. Ja, ah. Ik was bang dat ik naar Manchester moest gaan verhuizen, maar <laughs> dat gaat niet hoor. Uh, gelukkig uh, word, uh, kan ik in Brighton voorlopig kunnen we in Brighton blijven wonen. Wat is jouw angst voor uh, Manchester? Nou, <laughs> dat is de angst voor het onbekende. Ik hou heel erg van Brighton. Dus ik zou het heel erg gaan missen. Maar ik bedoel, uh, Manchester schijnt ook een fantastische stad te zijn. Ik ken het alleen niet en Brighton ken ik heel goed. Ah, nou, ik ben benieuwd. Laten we elkaar in ieder geval blijven spreken, ook vanuit uh, Brighton. Um, even over ja. Zweden. Um, daar zijn ze op dit moment druk bezig met de komst van twee. Nou ja, mannetjes mag ik wel zeggen. Ja, ik, dat is, er wordt heel druk over gespeculeerd. De mannetjes, ja, de, de little rocket man en uh, de, de, de, de Chico in chief. Um, dat is Trump en uh, Kim Jong-un. Die hebben afgesproken dat ze elkaar gaan ontmoeten. Heel snel al. Ja, en Zweden, neutraal land. Al traditioneel uh, neutraal, geen lid van de NAVO. Die denken uh, dat zij daarvoor het aangewezen land zijn aangewezen. Plek Stockholm om uh, die twee mannen met elkaar in gesprek te laten gaan. Ja, Noord-Korea en gaat Amerika. Gebeuren, maar... ja, ja, ja, ja. Maar hij wow. heeft het niet gezegd dat het gaat gebeuren. Dat is allemaal nog heel geheim. Maar er zijn wel van de week bij alle activiteiten... Was er was al een Koreaanse minister van buitenlandse zaken... was in, uh, in Stockholm. En um, uh, de, de, er zijn allerlei besprekingen gegaan op het ogenblik... Of het echt zo gaat gebeuren. Dat... Heel Zweden denkt van wel, maar de rest van de wereld weet het nog niet helemaal. Spannend hoor. De vrede van Zweden, het zou het zijn. Ja. Ja, ja, ja, we tekenen ervoor. Goed, we gaan het straks hebben, Martijn, over uh, onder andere speeches, echte Zweedse speeches. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst even naar Jet in New York. Jet, uh, deze week gebeurde er een ongeluk en daardoor kreeg jij bezorgde telefoontjes. Hoe zat dat? Ja, dus moeten we wel even Jet uh, aan de lijn hebben. Hallo. Ja, ik hoor Jet. Hoor Jet. Hoi, hallo. Hey. De verbinding, ja, het is New York, hè. het is helemaal over aan de andere kant van de plas. Dus het duurt even voordat, uh, voordat we elkaar kunnen spreken. Jet, um, uh, ik zei, jij, er gebeurde een ongeluk in Amerika... en daardoor kreeg jij wat uh, bezorgde telefoontjes. Ja, bezorgde appjes. Um, ja, er was zie je van de week een, een helikoptercrash in de uh, East River... waarbij vijf mensen zijn omgekomen. En dat is zo'n uh, helikoptervlucht waarbij... Uh, um, waarbij je als toerist rondgevlogen wordt om de skyline van Manhattan te bewonderen. Mm -hmm. en, uh, en deze helikopter, de piloot, vloog te snel en uh, belde te snel af... en, uh, en crashte toen in de, in de East River. Um, en, uh, en hij kon eruit komen, maar de vijf mensen die in de, in de helikopter zaten... die zaten in een harnasje waardoor ze tijdens de vlucht met hun benen buiten boord konden bungelen... Maar dat, dus dat harnasje was zeg maar, om te zorgen dat ze niet uit de helikoptervlieger vlogen. Maar um, ja, op het moment dat ze in het water zaten, dan konden ze dat harnas niet meer loskrijgen. Ja. Dus die zijn verdronken. Het harnasje werkte wel in ieder geval, maar uh, ja. Ja. Niet, uh, niet op de goede manier. Het Nee, en, ja. en, en wat was de link met jou dan in dit geval? Oh ja, de link met mij was dat uh, ik, uh, nee, ik heb dus afgelopen zomer mijn, uh, mijn proefschrift verdedigd. En het cadeau dat ik kreeg van de aanwezig was zo'n helikoptervlucht rondom mijn het. En dus toen kreeg ik meteen een appje van mijn moeder van, uh, oh je hebt ook nog zo'n goed toch? Van, uh, oh oh, doe maar uh, voorzichtig, nu ben ik bezorgd. Uh -oh. <laughs> en ga je nog wel? Durf je nog of uh, laat je het gaan? Uh, nee, ik durf nog wel. Maar uh, misschien niet met hetzelfde bedrijf... als waar deze piloot vandaan nee, kwam. Nee, heel goed, heel goed. Um, er waren ook nog politieke ontwikkelingen deze week in Amerika. Ja, heel veel. Ja, iedereen heeft meegekregen dat... Uh, Rex Tillerson ontslagen is. de dus ook die ontslagen is in het Witte Huis. Ja. Maar uh, wat, heel, wat heel bijzonder was deze week... is dat uh, dit jaar, in de herfst... Uh, zijn er midtermverkiezingen. Dus elke twee jaar zijn er verkiezingen in Amerika. Wij krijgen in Nederland altijd alleen de presidentiële mee. Maar... Uh, elke, twee jaar, uh, elke vier jaar verandert de president en, en om de vier jaar verandert ook uh, elke twee jaar eigenlijk het huis, zeg maar de senaat mm -hmm. um, uh, en, en het huis van afgevaardigden. En uh, er was een, een special election voor een, een, een, een um, zetel in het huis en die is gewonnen door een democraat in een bestrikt dat net twee jaar geleden nog met, met 20 punten door Trump wordt, werd gewonnen. Dus dit is een heel groot teken voor de democraten... dat uh, heel veel republikeinen Trump zat zijn... En, en dat ze een hele goede kans maken met deze midterm elections... om een uh, meerderheid... In, uh, in het Huis en in, in de Senaat te krijgen. En dat zou een hele hoop veranderen in de huidige politieke situatie. Ja, want nu hebben de Republikeinen nog. En dan, ja, wat er de vorige keer gebeurde, was dat uh, iedereen alles tegen ging houden van elkaar. Dus dan schoot het weinig op. Klopt, ja, dat was met Obama toen. Uh, toen was alleen het Witte Huis van de Democraten en het Senaat... en, en, uh, en het huis waren van de Republikeinen toen. Mm -hmm. Dat werd geswilt. Uh, waardoor inderdaad Obama de hele tijd gevetoed werd... en niks voor elkaar kreeg. Dus dezelfde situatie kan nu ontstaan... maar dan de andere kant op. Dus nou, dat alleen gezellig. het Witte Huis voor de Republikeinen is. En Ja, precies. Ja, ja. Maar... Uh, ja, dus dat, dat zou kunnen gebeuren, maar we moeten wachten tot de herfst. Maar dit, uh, het was in ieder geval een speciaal voorteken. Het is heel erg onverwacht. Ja, we blijven het volgen. Jet. Dankjewel. We gaan uh, het uh, onder andere nog over topsalarissen in Amerika hebben. Eerst ga ik even verder naar Arne. Arne, waar houden de Fransen zich mee bezig deze week? Nou, het is uh, behoorlijk koud, hè? Hier ook? En hier ook. Ja, hier ook. <laughs> Dus, uh, nee, uh, we, we zijn weer aan het barkaderen. Ik bedoel, uh, vorige keer dat we elkaar spreken had ik niet gezegd... waren de leidingen in het huis uh, zo'n beetje bevroren. En uh, dit weekend moet ik ook weer oppassen dat dat niet gebeurt. Zo so koud. En uh, ja, dan is eigenlijk wel een van de grootste hobby's van de Frans... is moppen onder andere op de treinen, net als bij uh, in Nederland maar, met de NS. Kunnen we elkaar een hand geven? Dat hebben ja. wij. Precies, dat hebben wij hier ook. En uh, een van de artikelen die, ik, uh, die, ik, uh, die me opviel deze week... en wel moest grinnenken, was een artikel over dat... Uh, er werd geklaagd dat de trein tussen Marseille en Nice, 25... in 1970, uh, reed die 25 minuten sneller dan nu. Oh, hè? Dus, ja. dus uh, een soort van rare tegenstelling... Uh, hè, dat die dus 48 jaar geleden ging, die sneller dan nu. Maar uh, als je dan doorleest, dan merk je... ja, er zit een heel verhaal achter. Uh, ja, er gaat het wel meer mis daar, toch? Precies, In, uh, deze, deze uitspraak wordt gedaan om eigenlijk een, een, de publieke opinie te veranderen. En uh, zelf merk ik het ook wel, er gaat wel vaak wat mis. Uh, uh, ze zeggen gewoon dat het hele systeem van de Franse treinen moet aangepakt worden... maar. Dat is een heilig huisje, Wouter, uh, waar u tegen zegt. Want mm -hmm. uh, de treinen, daar zitten ook de vakbonden achter. En kom niet aan, de, aan een staatsbedrijf, en, uh, want uh, de, de, de vakbonden gaan al uh, de messen slijpen. Staken. Je kunt veel zeggen? Precies, je kunt veel zeggen van Macron, maar hij is niet bang. Want hij zal de eerste president zijn, zoals je daarna nou ziet... die uh, vergelijken met een Margaret Thatcher in uh, de jaren 80 in, uh, in Engeland... die uh, waarschijnlijk dit uh, gaat aandurven. En als dat doorgaat, nou gaan we vast niet kennis met benzine... en dat soort dingen inslaan als je naar Frankrijk gaat. Want dan gaat waarschijnlijk het land inderdaad op slot. Oh. Dat nou. wordt staken, staken, staken, ja. Kunnen we niet meer met de trein. Um, wat zijn jouw ervaringen tenslotte met dit uh, treinbedrijf? Nou, het heeft een punt. Ik bedoel, de, staats, uh, de, de, de, de, de korte zijn iets van 45 miljard. Ik bedoel, Dat is groter dan de hele staatsschuld van Nederland ooit is geweest. Uh, dus uh, hij heeft wel gelijk dat het uh, misschien tijd wordt... en ook dat uh, 52 jaar gaan machinisten met uh, pensioen. Hey, ineens weet je, weet je het, ik word connoisseur of machinist. Nee. Ja, en dat merk je ook gewoon gekke dingen als je op Paris-Cardinoor uh, bent. Uh, je moet met z'n allen wachten in de hal totdat vijftien minuten, vijf, minuten... voordat de trein vertrekt bekend is van welk spoor de trein klaar staat. En dan moet je bijna rennen, want vijftien <laughs> minuten is op zo'n groot station echt niet lang. Hè? Nou, dat soort dingen dat je denkt, dat moet misschien toch al anders kunnen. En uh, ja, dat geldt ook uh, gemiddeld twee op de vier keer. Als ik met die JCV ga, is er wel iets. Hè? Ja. De laatste keer dat ik sprak kwam ik net op tijd terug. Al ja. met half uur vertraging weer. Ja. Ja, dus, ja. Het zet in ieder geval ons uh, gezeur over de NS toch een beetje in een ander perspectief. Uh, dank daarvoor Arne. We gaan het uh, uh, straks hebben over speeches in Frankrijk. Eerst even muziek. MUZIEK <middels> Even my thoughts go out to you And all the mothers who Lose their loved ones in the violence too It's the thought of losing you inspire zanger die Engels zingt. Dat komt niet vaak voor, maar Gizmo Barrias die doet het wel. En hij zong Losing You. De wereld van BNN Vara met Wouter Bouwman. Dat klopt, en we gaan het hebben over speeches. Want het zijn de laatste tijd, de weken van de grote speeches... door Europese leiders. Mark Rutte, om er maar eens eentje te noemen... die gaf onlangs een grote speech in Berlijn. Maar ook Theresa May en Vladimir Poetin, die Poetin... Laat ik hem wel goed benoemen. Die hielden grote toespraken. De speech zou steeds populairder worden omdat er veel camera's bij zijn. En er kunnen geen moeilijke vragen worden gesteld tussendoor. Nou, een speech kan natuurlijk politiek getint zijn. Maar in het dagelijks leven wordt er ook regelmatig speech... Zonder dat je het misschien wel doorhebt. Bijvoorbeeld op de bruiloft van cabaretier Najib Amali. Ja, tist, ja, Oké, okay. dames en heren, jongens en meisjes. Voordat iedereen naar huis gaat is mij gevraagd om nog, om nog iets leuks te doen. Nou, ik zeg, uh, ja, waarom niet? Dus speciaal voor mijn beste vriend... diep Amhali... en voor zijn vrouw... en voor zijn vrouw. Oké. Okay. De A is van Amhali. Zo heet jij. Nu ook je vrouw, want ze hoort erbij. Erbij. De B is van de... Van de B is van een broer. Dat ben jij. En de mensen denken, is de broer van Diep of zo op het toneel? Nee, nee, man. Echt niet. We hebben veel grotere flaporen. Het <laughs> is een grap, het is een grap. C. C is van Cindy. En die ken je nog heel goed. Want vroeger... <laughs> Weet je nog? Cindy. Van de zwemmenbad. Wat is de... Oké, okay, oké, okay, begrijp. Ik, ik sla over, ik sla doof. Kijk, dat zijn nog uw speeches. We gaan het hebben over speeches... en welke grote speeches zijn er onlangs gegeven in het buitenland. Wie hield ze en welke invloed hadden ze? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, Martijn, in, in Zweden, ik mag het graag over voetbal hebben... maar ik had niet verwacht dat we het nu over een voetballer gingen hebben... bij het thema speeches. Nee, Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic zelfs. Ja, nee, ik, ja, ik wist dat niet. niet. Ik heb het gewoon gevraagd, want ik weet natuurlijk nog niet zo heel veel van, van de Zweedse samenleving. Aan een paar Zweden, wat zijn nou memorabele speeches in Zweden? En toen ja, hoorde ik toch het verhaal van uh, Slatan Ibrahimovic, die, die beroemde voetballer. Met die naam, maar toch echt een Zweed. Ja. En uh, het was al een tijdje geleden. Hij heeft negen keer de gouden bal gekregen in Zweden. En um, uh, bij, het, bij, bij de uitreiking van die gouden bal, zo'n dus sportgala, dat kennen we in Nederland ook wel. Toen, uh, toen hield hij een hele korte speech en uh, dat heeft ontzettend veel indruk gemaakt. Dat zegt een speech waar mensen nog die mensen hebben onthouden. Zullen we even luisteren? En, uh, ik, heb, uh, ik heb tien seconden ja, ongeveer. Goed. Komt ie Oké. Okay. de Zo hier dan de Ja, wat zegt hij? Sowieso we, weten we niet wat hij zegt, maar waarom was het zo indrukwekkend? Nou, je hoort hem volschieten. Hè? Hij, begint, uh, hij, hij moest ook echt huilen. Maar wat hij zegt: van ja, het is fijn van die bal. En van dat ik zo'n geëerd word als goede voetballer. Maar uh, onlangs zijn twee vrienden van me overleden aan kanker en mijn broer. En op dat moment was dat uh, vier maanden na het overlijden van zijn broer dus aan, aan, uh, aan kanker en twee uh, bekende Zweedse voetballers. En uh, daar vroeg hij dus aandacht voor van uh, ja, in het. Uh, er, er is meer in het leven dan voetbal. En um, er zijn heel veel mensen uh, die hebben te maken met kanker. Dus daar heeft hij, uh, daar, daar heeft hij toen echt uh, ook aandacht voor gevraagd... maar ook zijn persoonlijke uh, kant laten zien. Ja, en hij staat natuurlijk... Ik weet niet, ik weet niet heel veel van, uh, van Slatern Ibrahim of iets... maar die, die man had ook nog een soort imago van een soort... Uh, ja, een soort reus, een soort hoe noem je dat, een soort onaantastbare uh, uh, voetballer. Ja. Maar uh, hier liet hij dus een hele emotionele kant mee, uh, zien en waar werd hij natuurlijk nog veel populairder dan die al was in. Uh, in Zweden. En als je die beeld, ik heb het zelf even gezien, ik heb teruggekeken, dan zie je ook mensen in de zaal, die moeten gewoon echt keihard huilen als hij dat heeft verteld. Dus vandaar dat heel veel Zweden dit in het geheugen hebben zitten, deze Het is een bijzondere man inderdaad. Het is een bijzondere man. Wie ook een bijzondere man is, en ook een goed verhaal zit eraan, dat is de Zweedse koning, die uitte namelijk liefde voor zijn vrouw in een speech. En dat vond ik eigenlijk hartstikke lief. Ja, Gustav, ja. Dat vond iedereen ook heel hartstikke lief. Maar het verhaal kreeg inderdaad nog wel een, een wending. Het was op het huwelijk van zijn, uh, van zijn dochter Victoria. Die was volgens mij ooit nog eens uitgezocht... als, als potentiële uh, koningin van Nederland. Hè? Als, als bruid voor Willem-Alexander. Uh -oh. Maar dat is nooit, uh, echt wat is dat geworden? Maar in ieder geval, ze is getrouwd met de ene meneer, uh, Daniel. En, en de koning, die stond op en die hield een speech... Uh, zoals dat gaat aan het team. Nee, iedereen was erbij, ook Beatrix en Willem-Oxanne. Die zaten allemaal aan die tafels daar. Mm -hmm. En toen zei hij van, dit is een... Uh, de, uh, your, your Majesty Queen Sylvia, zei hij. Ja, eerst in het Engels ook, en later ging hij over in het Zweed. Van uh, dit is ook onze trouwdag. Wij zijn getrouwd op deze dag, uh, zoveel jaar geleden. Ach. En toen zei hij: Zonder jou, uh, ik vertel even snel, zei hij: Zonder jou had ik dit nooit kunnen doen. En jou, dankzij jouw compassie uh, zie ik de toekomst uh, met uh, hoop en, en vertrouwen tegemoet. En, zo. en toen pakte hij een prachtige roos en die gaf hij zo aan haar. En zij nam die roos ontroerd in, uh, in ontvangst. <lacht> maar, ja, het was nog, ja, ik moet het nu al lachen, maar het was echt nog heel, echt, een paar weken daarna, of twee, drie maanden daar daarna kwam er een boek uit over zijn leven, The Reluctant King. En daar stond in dat hij op dat moment, en ook daarvoor... dat hij een ontzettende schuismarcheerder was. En niet een beetje ook. Hij had, uh, alle, hij had uh, tientallen strippers had hij, uh, beta uh, geld betaald het, voor tienduizenden euro's. Hij had jarenlang een affaire met uh, de zangeressen van uh, The Army of Lovers. Ken je dat je nog? Zeker. Uh, Komt-ie. Uh, jaren... oh. even, even eronder. Als een soort bedje Oh! Kijk. Camilla Hendemark heet. Prachtige ja, vrouw van. Nou, inderdaad. Een knappe vrouw. Maar ik, ik kende het niet. Maar ik, ik, vind het, uh, ik word helemaal blij van. Gezellig beentje zo. Komt ja, ja, je bent een paar Ouh. jaar jonger dan ik. Maar dit was echt een knijter van een hit. Uh, was dat zo? Nog een paar hits. Met hele onzinnige videoclips erbij, trouwens. Allemaal opgenomen in paleis. Met veel uh, nepkoningen uh -huh. en zo. Aha. Die hadden dus al jarenlang een affaire. En, het was ook de, en hij, hij ging ze er ook naar allerlei orgies. En weet ja. ik, het was echt een ontzettende schuinsmarcheerder. En uh, ook eigenlijk die clubs waar hij ook dus, die seksfeesten hield... die waren ook nog vaak in eigendom van de Zweedse maffia. Nou, dus het was echt een ongelooflijk schandaal toen dat, uh, toen dat toen Ja, Hoe, dat hoe werd erop gereageerd? Hoe, wat zeiden de Zweden daarvan? Nou, de koning gaf eerst zelf een soort lullige persconferentie. Terwijl hij aan het jagen was, kwam hij zo uit het bos lopen met een ja. geweer. Dan is, is het waar. En dan ging hij het niet ontkennen. Ging hij erop in. Ja, het is al een tijdje <lacht> geleden allemaal. Zo. Nou, en mensen die waren echt in shock en het bleek dat de koningin er ook van af wist... maar die, althans van een gedeelte van zijn escapades... maar die kon er niks aan doen, want de koning was zo verschrikkelijk verliefd... en dus, die anekdote die is echt hij had ook echt een serieuze plan om met die zangeres, met die Camille Hennemar... Om, om naar een afgelegen eiland te gaan emigreren... en daar van kokosnoten alleen te gaan leven. Ach, dus er was echt geen land meer met hem te bezeilen. <lacht> en sindsdien, sindsdien, hij was echt zo'n onkreukbare koning... hij is wel echt een heel goed imago, maar dat is echt helemaal... Nou ja, laten we zeggen, nogal beschadigd. Dan ja, die waren nogal beschadigd, inderdaad. Lieve man, ja. maar een beetje apart. Ja. Koning Gustaf van, <laughs> uh, van Zweden. Ja. We gaan het straks hebben over uh, salarissen... En, uh, en alles wat daarbij hoort in Zweden. Maar eerst ga ik even verder naar Amerika, uh, New York. Want Jet Vonk, uh, speech is niet uh, zomaar een Engels woord. Want dat mogen ze graag doen, hè, die Amerikanen. Oh ja hoor, voor te uh, passen te onpas. Ja, te passen te onpas. Uh, vooral, uh, in ieder geval, we moeten hem ook benoemen nu. Trump, de president. Ja, ja heel erg te onpas. Nee, um, <laughs> ja, die, die houdt heel erg van, uh, van speech. Die houdt heel erg van speech zonder voorbereiding. Um, oh. En het is ook wel bekend dat uh, je hebt twee verschillende soorten Trump ja. Je hebt teleprompter Trump. En die volgt wat er op de autocue staat. Dus die mm -hmm. volgt de speech die voor hem geschreven is. Want die, die speeches worden vaak voor mensen geschreven. Die schrijven niet dat helemaal zelf. Uh, dus je hebt teleprompter Trump. En dan de, de, de tegenversie daarvan is of de teleprompter Trump. Of de, ook wel Twitter Trump genoemd. Uh, en daar zijn we ook erg bekend mee. Dat is gewoon uit de losse pols gewoon zeggen wat op dat moment in je hoofd opkomt. Um, en die speeches zijn voor mij als linguist het meest interessant. Want ze zijn niet te volgen? Of, of kan jij ze wel ja. volgen? Nee, nee. Dus, dus het is gewoon erg interessant. Nee, je kunt ze eigenlijk niet volgen. <lacht> maar um, Trump is wel een hele goede spreker qua. Geluiden maken en kwaad en publiek erbij betrekken. Mm -hmm. Dus daardoor hij is hij voor sommige mensen heel charismatisch. Dus daardoor heeft hij heel veel mensen die hem aanmoedigen, Zoals, ook als je kijkt naar die rallies. Want hij vindt hij vind speeches geven dus zo leuk dat hij af en toe nog steeds, vooral campagnespeeches, dat hij af en toe nog steeds een vliegtuigang gaar huurt met duizenden mensen en dan een soort van campagnespeech houdt. En dat, dat noemen noem ze een, een rally dan? Toen? Ja, want je zei het woord al, maar dat, ja. dat is een rally. Dus dan uh, een, groot, een grote, grote zaal en speech uh, van, uh, van Trump en dan zegt hij vooral dit vaak. China! China! China! China! China! China! China! China! China! China. China, China. China China, ja. China, China, China, Ja, dat is, uh, dat is het woord wat uh, het meest gezegd wordt, inderdaad, door, uh, door Trump. Um, hier in Nederland zijn mensen gepromoveerd op teksten van uh, de rappers van de jeugd van tegenwoordig. K zou zoiets ook kunnen ja. in Amerika? Op de, op de teksten van Trump? Ja, ik dat je dat zegt. Dat is, uh, dat, dat die, die, thesis, die master thesis is geschreven aan de Universiteit van Groningen, waar, van, bij het programma waar ik ook mijn diploma heb gehaald. Ach, maar um, er ja, is klein. Ja, dus, nee, dus ja, je kunt, je kunt zijn uh, speeches proberen te analyseren. Heel grappig, heel veel herhalingen. Uh, zinnen die hij die, die, die niet afmaakt. Uh, kijk, als we spontaan praten, dan niemand praat in volledige zinnen. Maar bij hem is het echt... Er zijn gewoon geen werkwoorden te vinden. Mm -hmm. uh, en uh, woorden die ja, gewoon niet logisch op elkaar volgen. En ik zat, laatst zat ik een stukje John Oliver te kijken. Dat is uh, zo'n zo komiek die zo'n avondprogramma heeft. En, uh, en die, Um, vergeleken met um, de, um, de, de uh, voorspellende functie die je op je telefoon hebt... als je een, een tekstbericht schrijft. Dat je dan de verschillende woorden krijgt die je zou kunnen gebruiken. Dat, is, dat, dat is Die autocorrectie, de, zeg maar. Ja, niet eens de autocorrectie, maar als jij een dan kan je telefoon voorspellen wat het volgende ja, woord zou zijn. En dat zijn soms hele random woorden. En dat is een beetje de speech die Trump af en toe houdt. Maar die, hij spreekt die woorden dan op een bepaalde manier uit... waardoor het eigenlijk niet uitmaakt wat hij zegt... maar het <laughs> maakt meer uit hoe hij het zegt. En dat vinden mensen heel aantrekkelijk. Ja, ja nou ja. Donald. Oké, okay, genoeg over Donald. We uh, gaan ja. het hebben over de bekendste speech ooit in Amerika. Wat was dat? I have a dream van Martin Luther King. Wauw. Ja, even kort luisteren. I have a dream. Okay. My poor little children will one day live in a nation... ...where they will not be judged by the color of their skin... ...but by the content of their character. I have a dream today. Nou, <tie> ja, mensenpopen... Wat, ik... wat zeg je? Ik heb kippenvel. Ja, dat ik is heb wel kippenvel. mooi, hè? ja. Ja, ja. ja. Ja, waarom, waarom was dat zo'n uh, belangrijke speech? Nou, dat was een hele belangrijke speech voor de civil rights, voor de rechten van, van minderheden. En vooral de, nou ja, eigenlijk voornamelijk uh, Afro-Amerikaanse uh, burgers hier, die uh, ja, gewoon niet, uh, niet gelijk behandeld werden. En uh, hij was echt de aanvoerder van de uh, civil rights en voor gelijkheid. En dit is zo'n indrukwekkende speech. En, uh, en iedereen kent de woorden, I have a dream. ja. En uh, ja, dat is gewoon prachtig. Ja, ja. En dan de manier waarop hij het uitspreekt. Net als wat ik net al zei, met, met Donald Trump maakt het ook uit hoe, het, hoe je het zegt. Kijk, Martin Luther King had ook echt inhoud. Het was ook belangrijk wat hij zei. Maar het is gewoon zo goed gedragen. Echt iemand die echt een speech kan geven. Mm -hmm. Ja, zeker weten. Iemand die ook een echte speech kan geven is Barack Obama. Um, dit is oh, ja. een stukje van zijn overwinningsspeech nadat hij de verkiezingen won. Yes, we can. America, we have come so far. We have seen so much, but there's so much more to do. So tonight, let us ask ourselves, if our children should live to see the next century, if my daughters should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress will we have made? This is our chance to answer that call. Yes, we can. Ja, hij heeft ook een beetje zo'n gimmick, hè? Net als. Ja, dat is, dat is misschien. Uh, gimmick is misschien niet het goede woord. Maar net als I have a dream is, is het nu Yes, we can. Ja, ja, ja. En de, kijk, Obama's fietsjes zijn ook prachtig om als linguist naar te kijken en, en te analyseren. Want uh, op een hele andere manier. Dat. Hij heeft daar zulke mooie stilistische dingen in, zoals inderdaad zo'n gimmick van Yes We Can en die retorische vragen die hij stelt. En hij gebruikt heel vaak een drieslag waarbij hij zegt van, we gaan dit aanpakken, we gaan dit aanpakken, we gaan dit aanpakken. Heel erg een parallel. En dat zijn, dat zijn hele typische dingen die een speech heel pakkend maken. En Obama was daar echt, eigenlijk zijn speechschrijvers waren daar heel goed in, maar Obama was vooral erg goed in, in het... Um, ja, deliver in het geven van die speech. En als je kijkt naar, naar speeches van hem, dan zie je dat hij echt de tijd neemt en op bepaalde momenten in een zin pauze neemt om woorden extra kracht bij te zetten. En dat is gewoon prachtig om te zien. Ja, ja ik zat deze speech uh, te kijken en ik zag inderdaad, het hele publiek staat dan met tranen in de ogen. Dat, uh, uh, ja, dat, ja. dat was wel apart om te, om te zien. Ja, zeker. Ook Obama's afscheidsspeech die, die heb ik helemaal gevolgd en uh, dat is gewoon... Je krijgt daar echt een brok van in je keel. Ja, ja, zeker weten. Jet, we hebben geen tijd voor brok in ons keel... want we gaan het straks nog hebben over topsalarissen. Eerst ga ik even verder naar, naar Frankrijk. Um, uh, even kijken, Arne, is Macron een beetje een goede spreker? Ja, zeker. En wat dat betreft uh, kan hij zich meten met Obama, zei hij oh, echt ja, tegenstanders die zeggen ook wel... dat het de president is die geboren is... met een gouden lepel in de mond. <laughs> dus dat hij zo mooi spreekt... dat hij alles wegpraat. Of de briljante golden boy. En uh, ja, het is een begenadigd spreker. En uh, ja, als Piets... die me het meest bijstaat... Uh, is hij uh, toen hij eigenlijk net begon... Uh, om de hak te zetten tegen Trump. Van, uh, van wat nou... make America great again, make the planet great again. Mm -hmm. En dat hij uh, eigenlijk uh, zijn... zijn uh, slogan... Uh, Kidnapte. En uh, ja, wat mij nog meest bijstaat... is die uitnodiging naar alle Amerikaanse wetenschappers... om vooral naar Europa te komen en naar Frankrijk. Om uh, hier dan uh, vrij aan wetenschap te kunnen doen zonder politieke uh, druk. En, uh, maar hij zei dat uh, voor een Frans, uh, Fransoos heel netjes in Engels... maar toch met een bepaald accent. Zei die in het Engels van come to France. <laughs> met ja, toch net de uitspraak dat het ja, komen misschien toch iets anders is. Zou laten zeggen dat het onderzoek dat die wetenschappers dan moeten doen... Uh, uh, misschien met sperma, spermacellen te maken heeft. Want hij zei zoiets van uh, ik denk, wat zeg je nou? Ja. En, uh, Waardoor het in het Engelse soort was van, uh, kom klaar op Frankrijk. Was de, de ja, ja, ja, in plaats van kom naar Frankrijk. Ja, en dan ook dat hij zei, je concrete oplossingen. Maar hij zei het woord concreet omdat het in, in de Engelse de klank beton is in plaats van concreet. Oh, ja. <s> dus we doen het in betonnen oplossingen in plaats van concrete oplossingen. Maar goed, dat bleef me dan bij. Maar voor de rest was het een hele goede speech. En ook een andere, uh, wat, wat, wat Recenter, recent, er een paar maanden terug, dat toch ook wel uh, indruk op mijn maat was dat hij zei, ja we zijn uit angst voor het populisme, dat was bij de Sorbonne meen ik dat hij dat zei, mm -hmm. uit angst voor het populisme zijn we vergeten Europa te verdedigen. Wow. En uh, dat vond ik ook wel een mooi die blijven. En, en dat hij dan ook wel uitspraken deed van... Ja, de huidige Europese Unie is te zwak, te inefficiënt en te langzaam. Dus daar moeten we iets mee. En het enige pad dat onze toekomst verzekert... is van de, de herstichting van een soevereine, Verenigd en Democratisch Europa. Maar ja, je, je, je, die speech was echt wel een hele goede. Mm -hmm. Dat uh, blijft maar bij. Wat wordt over het algemeen beschouwd als de beste Franse speech... Ja, nu net horen van Jet uh, kan ik niet achterblijven met uh, Jeffus Compris van uh, Charles de Kool uit uh, 1958, Chef wow. uh, Fousse Compris. Ik, ik, ik heb er even en, een momentje van uh, Arne, de, de, die is, uh, ze, ga ik even instarten. Wat je wel even moet weten, ik weet niet waar het mee is opgenomen, het was uh, welk jaar zei je? 1958. Ja. En je moet je ook voorstellen, daar staan bijna een half miljoen mensen op de been, hoor. Oké. Okay. Dus, nou, ja. dat, dat kan misschien te maken hebben dan... of dat, dat kan invloed hebben gehad op de kwaliteit. Maar luister goed. De Romsen-Kopri! Ja. Een hele oude microfoon, maar uh, het was goed te horen. Hij heeft ze begrepen, zegt hij. Ja, ja nee, en dit moet je echt zien in de, in de rij van uh, I have a dream en uh, ich bin ein Berliner. Nou, dit is een, een speech van een, een president in de geschiedenis uh, dat in het ja, hoor van de leeuw misschien wel... Uh... In Algiers, de hoofdstad van Algerije in 1958, dat was een Frans grondgebied, hè? meer dan een kolonie, gewoon echt een Frans departement. En uh, ja, waar kun je het mee vergelijken, uh, wat we Nederland met Nederlands-Indië heeft, zo gevoelig ligt het dossier, uh, uh. Algerije in Frankrijk, daar wordt liever eigenlijk niet meer over gesproken. En... Generaal de Gaulle vanuit de Tweede Wereldoorlog. Heeft, uiteindelijk heeft dat een, tot een hele lange oorlog geduurd. Tussen Algerije en Frankrijk, echt met martelingen en nou ja, cijfers van een half miljoen doden. En ook in Algiers deed hij dan deze speech, waarbij hij dus zei uiteindelijk: Ik heb u begrepen. Waarbij dus de wens naar de Algerijse onafhankelijkheid nou ja, zeg maar bevestigd ging worden. Uiteindelijk heeft dat nog jaren geduurd. Ik meen tot 1962 dat het zover kwam. En uiteindelijk ook het einde van de vierde uh, Franse Republiek. Uh, Charles de Gaulle werd de president van de vijfde Republiek. Ja, ja dus, dus de Gaulle gaf daarmee aan van. Ik snap wat jullie willen, we gaan, er, we gaan eraan werken. Ja, precies. Ja. En, en, maar echt, het, het, het, het, het, de Algerijnse oorlog. Dat is. Uh, ja, de meeste Nederlanders kennen het, kennen het niet. Maar daar wordt liever niet over gesproken. Dat is echt een, een hele. Uh, maar ja, vergelijk met de politionele acties, misschien nog gevoeliger dan uh, wat wij in Nederland kennen. En ook uh, naastaten van de ko kolonisten uit Algerije, die hebben ook na de onafhankelijkheid ook nog wel echt van een zware periode gehad. En Je kunt bijna nog ook nog wel noemen uh, genocides dat er gepleegd zijn. Het is echt een, uh, een, een hoofdstuk, nou ja, een hele zwarte pagina uit uh, Franse geschiedenis, uit de recente geschiedenis. En ja. daar is deze speech ook zo beladen En ook uh, juist zo heel krachtig met Chefous et Compris als start. En uh, ja, voor en nog en een, een, een plei met ja, misschien wel een half miljoen Algerijnen die gewoon nou ja, zijn bloed wil konden drinken. Um, ja, een historische. Ja, Charles char de Gaulle dus, in ieder geval. Arno, we gaan het straks nog hebben over uh, ja, een soort van discussies in, uh, in Frankrijk. Ik ben heel erg benieuwd, eerst de voorbijkomen van jouw verhaal met uh, muziek. Me llaman calle calle de noche calle de día Me llaman calle hoy tan cansada hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle me subo a tu coche me llaman calle de mal alegría Calle dolida calle cansada de tanto amar Voy calle abajo voy calle arriba no me rebajo ni por la vida me Y ese es mi orgullo yo sé que un día llegará yo sé que un día vendrá mi suerte un día me vendrá a buscar a la salida. Me llaman puta, también princesa, me llaman calle es mi nobleza me llaman calle calle mei, calle mei, Dit was een, uh, een Franse zanger van Spaanse origine. Die zingt in het Arabisch, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans en Wolof een taal die ze in Senegal spreken. In ieder geval heeft hij dus wel de genoeg aan gedaan... om in de wereld van Vara gedraaid te worden. Dit was uh, Yaman Kai. De wereld van Vara. met Wouter Bouwman. De ING-bank is behoorlijk in opspraak gekomen. De bank gaf het personeel namelijk een salarisverhoging van 1,7 Maar topman Ralf Hamers kreeg een verhoging van 50 tot ruim 3 miljoen euro. Ja, Inmiddels is het besluit al teruggedraaid... vanwege al het gedoe dat het opleverde. Maar het imago van de topbankiers wordt er niet beter op. Laten we het daarop houden. De mannen van Draadstaal die gingen de straat op... en die stuitten ook op een topverdiener. Hoeveel verdient u in de maand? Uh, 250.000 euro, meneer. Ja. 250.000? U, ja. u wil natuurlijk uh, geen eerlijk antwoord daarop geven. U wil zeker wel. 250.000 euro op de kop af. Per maand. Per maand, inderdaad, meneer. Ja. We gaan maar even op zoek naar iemand anders. Nee, nee, meneer. Oh, u schrikt ervan, hè, van 250.000 euro per maand. Waar schrikt u van? Nee, ik schrik, maar wat, wat is uw beroep dan? Ik ben uh, Creative Pronounce Penozer. Pronounce Penozer? Pronounce Poser. Bij een Amerikaans Drive. Een prinkelbedrijf. bedrijf. Frinkelbedrijf. bedrijf. Frinker bedrijf. Een bedrijf. Een frinker bedrijf. Ja, wil je dus miljonair worden? Ga bij zo'n bedrijf werken. Wie zijn de grootverdieners in het buitenland? Wat doen ze en waarom verdienen ze zoveel? Dat ga ik vragen. Dan begin ik bij Martijn in Zweden. Uh, Martijn, wat doen de grootverdieners in uh, Zweden voor werk? Eh. Uh. Uh, boeken schrijven uh, uh, uh, uh, in de scheepzee-industrie, in uh, de steenhouwlijn en uh, uh, meubelzaken natuurlijk uh, uitbaten. <laughs> da daar Pas, komen we zo op in ieder ja, geval, op, op, op die ja, meubelzaken. Ja, ja, ja. maar, maar, maar dat van die boeken, dat vind ik wel opvallend. Ja, dat vond ik ook opvallend, want er zijn er echt veel. Ja, ik, de, tuurlijk, ik, ik ben een, een, hoe noem je dat? Ik vind het erg leuk om die Zweedse uh, misdaadboeken allemaal te lezen, die thrillers. Ja. Stiek Larsson, Jo Nesbo en uh, Stiek Larsson, hij is dood hoor... maar zijn ergen staan echt wel in de lijstjes met de honderdste grootste verdieners van, uh, van Zweden. <lacht> maar ook Jonas Jonasson van dat boek, de honderdjarige die uit het raam kwam en verdween. Zelfs nog een hoorspel bij de publiek. Ik wou net zeggen voor... van die, van die uh, podcast van het hoorspel, maar uh, dat ja. Ja, ja, ja. boek kennen ja. <lacht> ja, maar die, die, die, die hebben ook gewoon meer dan vijf miljoen euro verdiend Wat? tot vorig jaar. Ja, ja, ja, 40, uh, 40 Zweedse trillerschrijvers staan in de, in de top 100. Uh, wow. Met uh, uitschieters naar, naar 5 miljoen per jaar. Maar dat, dat is een uh, dikke business in Zweden. Zo. En, uh, maar goed, de, de, de, ze zijn niet de kampioenen. Maar het viel me wel op dat, uh, dat er heel veel schrijvers bij zitten. Ja joh, niet normaal zoveel. Daar hebben we, veel... ne hebben we in Nederland toch niet zo last van, denk ik dan. Nee. Met uh, schrijvers die miljoenen boeken verkopen. Dat, uh, dat nee. inderdaad. Maar nee. ook. Maar goed, ook de twee oprichters uh, van Spotify... of twee van de oprichters van Spotify, dat zijn ook Zweden... Daniel Ek en Martin Lorentzon. En die zijn allebei goed voor 2 miljard. Goh. Dus dat is, dat is alweer een stukje meer. Oh. Het, is, het is trouwens wel heel moeilijk om het allemaal uit te rekenen... want Zweden ingewikkelde uh, uh, belastingtoestanden heeft. Ja, dat wilde ik vragen. Maar, uh, nou, uh, moeten ze niet meer belasting betalen dan in Nederland? Dat, dat gevoel had ik wel. Ja, niet. ontzettend veel. Ja, ja, ja, ja. Nou, het is. Kijk, Nederland is natuurlijk ook niet mals qua belastingen. Maar Zweden en, en alle Scandinavische landen, trouwens, staan wel bekend dat de belastingen echt ontzettend hoog zijn. Maar ja, het, daar krijg je ook weer heel veel voor terug. En, ja, dat is waar. Maar noemen ze hun dus, dus percentage? Dan, ja, nee. Nee, dat gaat over de 50 procent. En dat ligt... Maar bijvoorbeeld andere dingen die bijvoorbeeld in, in, in Zweden met name heel grappig geregeld zijn... is verkeersboetes zijn inkomensafhankelijk. Dus als je bijvoorbeeld... Nou, laten we dan zo'n grote scheepse... Of nee, laten we meneer Hans Persson nemen. Die is goed voor 22 miljard. Hij is van, uh, van de H&M-familie. Hmm. Uh, van, van, van, van het modebedrijf, Ja. Ja, als, als die door rood rijdt, dat kan wel oplopen tot een paar ton of zelfs tot een miljoen uh, boete die hij dan krijgt. Er zijn ook voorbeelden, dat wordt ook gewoon, keurig in de krant wordt het dan beschreven als er weer zo'n internetmiljonair ergens te hard heeft gereden... dat hij dan 140.000 euro boete krijgt of zo. Maar dus dat is wel, uh, wat dat betreft zijn niet alleen de belastingen hoog, maar ook de boetes als je heel veel geld verdient. Wauw, niet normaal inderdaad. Ja, Je zal het moeten aftikken, ja. 140.000 ja. Ja, zoiets. Maar ja, voor als, je, als je meneer Hans Persson bent met, met 22 miljard... dan is het, doet het misschien wel een beetje pijn, maar niet zo erg, denk ik. Nee, toch? lachend. Ja, uh, dan sta je als, lachend als, als je 22 miljard hebt. Ja, of als er meneer Ingvar Kamprad... want dat is echt met afstand de rijkste zweet. Dus hij is pas overleden. Hij was oprichter van Ikea. Hey. 73, 73 miljard had hij op de bank Ongelooflijk. toen hij... Uh, toen hij op 91 of 92 jaar geleden over, overleed. Maar, hij reed trouwens, ja? dat typisch zweet, reed hij in een auto uit 1986. Een oude Volvo. <laughs> Is dat omdat ze krenterig zijn? Of omdat ze gewoon uh, niet, niet willen showen wat ze hebben? Nee, ze willen niet Ze was wel een hele goede, dure Volvo, maar dat is dan ook wel het maximale wat je mag opscheppen in, uh, in Zweden met auto's. Je moet gewoon iets goeds kopen, maar het mag niet, het mag niet allemaal te protserig zijn. Ja, het is nog erger dan Nederland. Ja, precies. Maar ja. wat mij opvalt, we, staan wel, we hebben het over Spotify. Nou, dat gebruikt iedereen uh, die muziek wil luisteren. Ja. We hebben het over H&M, we hebben het over Ikea. Ze hebben een hoop ja. uitgevonden, die Zweden. Ja, en ook de Steno-lijn, daar staan er, ik weet niet hoeveel mensen van uh, in die lijst, in de, met de 100 Rijkste Zweden, dat zijn de, ja, bijna alle vier of niet heel veel veerboten, zijn van die, uh, die Steno-groep. Dat is ook wel grappig, een, een meneer Stefan Olson, hij is niet super rijk, want hij heeft maar 2,3 miljard, maar toch. Die, uh, die is uh, een priester, dat is een katholieke priester. En, maar, en overdag en s'avonds is hij een groot aandeelhouder in die steno uh, business En oh. hij is ook nog uh, investeerder. Leuke hobby's? Dus, ja. Die, die, ja. Dus, hij, woont, hij, hij woont in Londen en hij, hij investeert vooral in, in wijngaarden. Oh. Maar goed, het is... Dus, ja, en overdag staat hij te preken in de kerk. Een ja. apart, uh, apart mannetje die uh, met zijn wijngaarden en uh, zijn preken. Uh, uh, ja. <laughs> dankjewel Martijn, fijn dat we je even mochten bellen. Vanuit Nederland over Zweden, laten we dat uh, ja. uh, duidelijk maken. Het was hartstikke leuk en hopelijk spreken we elkaar snel. Goede reis en succes met inpakken, want je gaat naar Brighton in Engeland. Ja, we gaan weer terug. Dankjewel. Goed. Hey, dankjewel voor vannacht. Uh, Jet Vonk in Amerika. Uh, Zo'n situatie als met die topman uh, van ING... Die, uh, de, waar iedereen op begint te zeiken... omdat hij uh, zoveel extra gaat verdienen. Zou zoiets in Amerika ook kunnen uh, gebeuren? Nee, nee, absoluut niet. Nee, ik moet echt zeggen, chapeau voor Nederland. Dat, uh, dat er eigenlijk geluisterd wordt naar... naar uh... De normale mens, zoals we het maar even zullen noemen. Nee, hier is het echt... Uh, uh, iedereen voor zich, uh, ga je wat je ga je kan. En uh, ja, überhaupt... Uh, is het hier, zou het hier een lachertje zijn als, je, als, als er gepraat zou worden over... Als een protest zou zijn voor iemand die 3 miljoen per jaar verdient, zoals meneer Hamers. Um, want de typische uh, de, de uh, CEO, chief executive officer, van, uh, van de grote bedrijven hier in, uh, in de VS, die krijgen ongeveer uh, uh, 11,5 miljoen dollars per jaar in, in salaris en aandelen en, en andere compensatie. En die krijgen gemiddeld uh, elk jaar een uh, 8,5 procent uh, Lekker zeg. Dus dat is normaal hier. Ja precies. Maar... Dus nee, zo'n situatie met de ING, ja, dat zou überhaupt niet voorkomen. Want uh, ik denk dat ze juist toen dus ze bij de ING bedachten... dat dit een hele goede beslissing zou zijn om iemand 50% salarisverhoging te geven... Om, om gelijk te stellen aan andere mensen in de wereld die uh, zo'n baan hebben. Ik denk dat we toen vooral Amerika als voorbeeld hebben genomen... van hoeveel, hoeveel mensen hier verdienen. En, uh, voor, voor een baan zoals dat. Ja, maar waarom zou, ja. waarom is het, is, is het niet-Amerikaans um, dat daar gezeur over komt? Dat bijvoorbeeld uh, als er iets is met die, die bank... iemand verdient uh, 11,5 miljoen dollar en er gaat van alles mis... dat mensen zeggen, ja, maar waarom moet hij zoveel verdienen? Nou ja, dat is, uh, uh, om het even maar even zo te benoemen... dat is een hele socialistische... Uh, ...move die Nederland nu heeft gemaakt... Hè? ...om te zeggen van, waarom verdien jij zoveel... ...terwijl je werknemers maar 1,7% verdienen. Maar we moeten meer gelijk zijn. We moeten, moeten het verdelen over, over iedereen die betrokken is in dit bedrijf. En dat, dat noemen ze hier socialisme... En uh, dat is een scheldwoord hier. Het <laughs> staat een beetje gelijk aan communisme en mm -hmm. dat is uh, yeah, absolutely not done. Amerika is heel kapitalistisch. Wat betekent van als jij werkt en jij zegt dat je ergens daar aanspraak op hebt, dan, dan kun je dat krijgen. En dat is ook waar, waarom iedereen het heeft over the American dream. Zeg maar, als jij vindt dat jij iets waar kunt maken en je doet het, dan word je daarvoor beloond. En, en en de hele, het hele banksysteem hier is opgezet op een manier waarop je heel veel bonussen kan verdienen. En waarop vooral mensen hogerop in de piramide um, steeds meer en meer verdienen. En, en dat is ook uiteindelijk waarom uh, de crisis is uitgebroken. Die is ook uitgebroken met, uh, met het faillissement van Lehman Brothers, van een Amerikaanse bank, waarbij het misging, omdat, omdat uh, het banksysteem hier heel erg egocentrisch werd. En iedereen maar ga je, ga je. En, en, Constructies opzetten, bankconstructies opzetten, waarbij geld eigenlijk hypothetisch, theoretisch gezien was het geld in die constructie, maar het is eigenlijk al verdwenen en ook de, uh, aanwezig in een andere constructie. En ja. Omdat mensen zo graag meer geld wilden maken en krijgen, en, en dat is waar de, waar de bankencrisis mee is begonnen. En dat is heel erg gedreven door het Amerikaanse systeem en het kapitalistische systeem om. om ja, maar ze willen nog goed geld te verdienen. Ja, steeds meer, steeds meer, steeds meer. Hoeveel Amerikanen verdienen eigenlijk... meer dan uh, 1 miljoen dollar per jaar? Nou, meer dan 1 miljoen. Dat is ongeveer zo'n uh, 500.000 mensen. Dus een half miljoen mensen in de VS... die verdienen. Meer dan 1 miljoen per jaar. Van de 326 um, miljoen inwoners. Precies, hm. ja. Uh, dus uh, dat is minder dan 1%. Want je hebt heel vaak... Of, nou ja, ik weet niet hoe het in Nederland is... maar hier is het heel vaak over de, de 1% van... Um, ja, de rijkste 1%? Die, ja, de rijkste 1%... dat is de hele Wall Street uh, uh, movement... Uh, waar mensen ook... Ja, uh, Occupy Wall Street, dat was om de 1% tegen te gaan. Maar de 1% is dus dat... dat is als je meer dan... Um, 380.000 per jaar verdient... Uh, en, en dat, is, dat is wel interessant, want uh, dat verdienen dus best wel wat mensen hier. Uh, alhoewel het is 1%, maar als je dus inderdaad bedenkt dat Amerika meer dan 300 miljoen uh, mensen heeft, nou. um, dan uh, um, ja, en, en maar wat ik vooral interessant vond daarover, over die 1%, is dat het lijkt niet heel erg statisch. 1% de mensen de 1% aan de top, maar um, als je kijkt naar de statistieken dan is het maar 27% van die mensen die meer dan 1 jaar in die lijst staat, dus het is een hele um, uh, het is een lijst waar heel veel nieuwe mensen bij komen en, en er zijn heel veel mensen die maar 1 jaar in hun leven meer komen. Ja precies, die maken gewoon een klapper. Per jaar verdienen. Ja precies, ja. En, en, uh, en het is dus een ja. Dat, dat, dat was dan een goed jaar, want het zijn vooral mensen die hun eigen bedrijf hebben opgezet. Oh, ja. Uh, en, en ja, weet ik veel, mensen die even een goed jaar in Silicon Valley hebben... en dan daalt hun app weer bijvoorbeeld. Of, ja, of ze dus, verkopen dus, dus, hem. Dus en, een hele uh, variabele lijst. Ja, ja, ja, ja, ja. ja Jet, uh, over hoeveel jaar sta je zelf in die, uh, in die lijst? Nou, ik werk in de academische wereld, dus reken er niet op. Hmm. <laughs> ik krijg er niet veel betaald. Jammer, Jet. Jammer. Nou ja, ach, als het maar leuk is, toch? Ik hou van mijn baan, heel dus goed. ik vind het heel leuk. Oké, okay, Het, Ik hou ook van mijn baan. En uh, dank dat we je mochten bellen. Uh, um, graag Amen. tot snel en nog een uh, fijne avond daar in New York. Jullie hetzelfde. Doei. Doei. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Ook in Frankrijk kennen ze vanaf deze week iets wat wij hier al langer kennen... namelijk een soort zwarte-pieten-discussie. Ja, anti antiracisme-organisaties hebben aan de bel getrokken... over een carnavalsfeest dat vorig weekend werd gehouden... het zogenaamde Nuit de Noir, oftewel de Nacht van de Zwarte. Het feest wordt gevierd in de Franse stad Duinkerken... en mensen sminken zich zwart met rode lippen en grote oorbellen. Hm... Apart verhaal. Arne, um, hebben de Fransen nu echt, echt hun eigen discussie of is het een beetje uit zijn verband getrokken? Um, ja en nee, het is een discussie. Uh, maar het is niet te vergelijken met de Zwarte Pieter discussie in Nederland. En ook zeker niet zo groot. Ik moet zeggen, naar aanleiding van het artikel in de Nederlandse media... ben ik even gespitten van... Hmm, waarom heet dan eigenlijk de morgen de halve marathon van Duinkerken... de halve marathon van het carnaval? Dus ik dacht van, laat ik er eens één een induiken. Zo, zo groot of zo klein is de discussie. En uh, ja, als je dan in gaat kijken... het, het, het, het, het, het carna carnaval, je moet het inderdaad lukken context zien, de carnaval van Duinkerke uh, is het grootste carnaval van, van Frankrijk en duurt maar liefst drie maanden. Zo. Daarom... Ja, dus het was daar in die zin ook wel dankbaar voor, want nu weet ik eigenlijk waarom die marathon morgen, dus de marathon van het carnaval heet, want ik denk, heet toch maart? Maar die do ze doen het hier gewoon drie maanden lang. En er is dus drie maanden lang, en dit stamt terug tot aan de 17e eeuw, dat carnaval van Duinkerken. En is er gewoon drie maanden lang elke week gewoon meerdere bals. En, uh, van, de, van de gekste namen. En, en, en een van dat repertoire is dan inderdaad dat feest van de Nuit de Noir. Mm -hmm. Dus de Nacht van Zwarte. Die eens in de vijf jaar wordt gehouden. En uh, nou ja, dit jaar is dan weer het, het lustige... En de discussie zelf zeggen ze ook... Ja, dat, dat zijn wat Parijsenaren die dat roepen. Die snappen ons carnaval niet. Zo dus heb je altijd aan voor's en tegen's. Maar goed, als je letterlijk naar de feiten kijkt... ze zeggen, ja, we hebben ook uh, dat we ons als Chinezen gaan sminken... of uh, als, als uh, travestieten. Hè? Dus uh, zo zeggen ze een beetje lachig. Maar goed, uh, uiteindelijk als je nu kijkt naar de lijst van de, de, de, de, het carnaval... Hè? van uh, die de hele site... kun je keurig alle data zien. Ik kan de nuit den die dus vandaag gehouden zou worden, of vorige week. Ik kan hem er niet op terugvinden. Dus ik denk uiteindelijk dat ze gewoon uh, het hebben geannuleerd. Ja, ja, In ieder geval ja, dat betreffende bal. Het heeft ja. toch zin gehad, want uh, die, die antiracismeorganisaties... hebben dus aan de bel getrokken. Zou jij Frankrijk een, een, ja, een land noemen waar racisme veel voorkomt? Goeie vraag. Um, ik denk niet meer dan in andere West-Europese landen. Tuurlijk, het beeld ontstaat van uh, Fransen zijn een beetje, beetje xenofoob. Uh, aan de andere kant wil ik dat dan ook wel weer nuanceren. Het is een heel groot land, dus ik denk dat elk groot land al gauw uh, een beetje een syndroom heeft... dat op de Verenigde Staten misschien nog wel meer heeft. Dat je hebt uh, Frankrijk en de rest van Europa. Um, dus iets wat uit het buitenland komt, is wel letterlijk vreemd als vreemdeling. Dat misschien wel, maar... Uh, ik ervaren niet dat hier meer gediscrimineerd wordt of racistisch is dan in andere landen. Nee, nee, nee. En, en, en wij hadden hier laatst hadden we, uh, dan het, het, uh, het woord, uh, even denken, uh, de, er was een verandering. Je hebt nu, uh, in Nederland noemen we mensen niet meer buitenlander, we, ga, we noemen iemand, hoe noemen we het ook alweer? Iemand met een migratie. Uh, Nederlanders met een migrantie. Ja precies. Ja, is, hoe, hoe kun je om de brei heen draaien? En ja. je weet gewoon al van loop van een uh, aantal jaren wordt dat begrip dan ook weer te beladen, wat vroeger allochton gewoon genoemd werd, of dat buitenlandig of gastarbeider. Ja. Nee, dus nee, en, en Die discussie dat ze is ook iets op, van, ja, dat is iets West-Europees, denk ik. Waarbij dus blijkbaar op een gegeven moment een paar mensen een minderheid gaat roepen dat ze daar moeite mee hebben. Nou, kijken we dus ook naar dit feest. Hè, of voor of tegen dan. Als je dat gewoon neutraal bekijkt, dan, dan op een gegeven moment als mensen daar een minderheid tegen roept, wij hebben daar last van. Is er nu de tendens, oké, okay, dan doen we dat niet meer. En het mooiste woord in Frankrijk, inderdaad. voor Bijvoorbeeld in Nederland kon je in het verleden negen zeggen. Nou, in Frankrijk doe dat alsjeblieft niet. Hè, want je krijgt gewoon in de metro, in de, de, de, de, de Franse metro, gewoon een, als het niet op klap voor je asjes. Een goede Ja, niet doen. Maar bijvoorbeeld, men noemt dan... En de eerste keer denk ik echt... Wat zeggen ze nou? Een hom de soleil. Een hom de soleil. Dus een, ja, een, een man, man van, van de, de zon. zon. Oh. Ja. Ja, om dan de gekleurde huid uh, te verklaren. En ja, daar ga je wel heel ver in. Het is een mooie omschrijving, maar het is al wat prole... Ja, bijna poë poëzie, hè? Ja, mooier dan uh, iemand met een migratieachtergrond. Ja, ja, ja het, is wat, het is wat kleurrijker letterlijk. Ja, ja. Ja, om, de soleil, dus, ja, om de soleil. Dat mag je dus zeggen in correct Frans als je het hebt over iemand met een andere huidkleur. Ja, ja. Zijn er ja. nog meer van dat soort discussies? Ja, als je het echt vergelijkt wil maken met de Zwarte Pieter discussie... dan is het bij ons het jachtseizoen. Elk jaar weer. Oh. Wat dan? Die, die laat zich in de grootheid en felheid. En nou echt in aantallen discussies. En uh, meer vergelijk met de Zwarte Pieten discussie. Omdat dat gewoon. Uh, nou ja, het is aan de ene kant roepen mensen. Ja, het is een deel van onze traditie en cultuur. En aan de andere kant zeggen. Ja, uh, joh, uh, elk jaar vallen er zoveel doden door plezierjacht. Uh, ook nog niet, meer, niet te spreken over uh, de overlast die het voorziet. Kan ik zelf ook uh, van mij spreken als hardloper. Ik bedoel. Uh, dus vandaag uh, in het uh, jachtseizoen. Pas gewoon goed op. Zorg dat je goed gekleurd door de velden heen gaat. En, en ook als een wandelaar bijvoorbeeld. Ja, ga niet ongeluk linksaf het bos in, want dan uh, <laughs> is er misschien een jacht aan de gang. En uh, ja, ook het dierenleed. Ik bedoel, uh, het is in die zin, uh, de tegenstanders die roepen, vooral ook in de steden en Parijs voorop, ja, het is een plezierjacht en het is alleen maar breed want uh, die dieren die worden opgedreven met, uh, met honden. Ja, die hebben zoveel stresshormonen in het vlees dat het ook niet meer voor de consumptie vaak geschikt is. Dus gewoon, een dier dan wat, dat dan wat geknald wordt, aan de honden wordt gevoerd. Dan gewoon zeggen, ja, dat, dat, waar, waar is dat er voor nodig? En, en de andere, ja, wat een dezelfde uh, voorstanders in Nederland zeggen van de jacht, ja, we houden de populatie in stand. Ja, ja, met het bijvoederen hebben we hier ook gehad, inderdaad. Precies. Ja. Nou gaat het hier wel dan weer typisch Frans. Dat het dan, als je door eens een keertje bij een uh, Franse uh, Marie bent, gemeentehuis, dan wordt het ook aangekondigd. Dat is dan wel weer typisch Frans. Het wordt dan echt tot in de aantallen bijgehouden. Je mag dus per jachtseizoen, mogen er misschien drie evenzwijnen uh, oh, ja. gejaagd worden in de, in de gemeente. Ja, ja, dat ja. Is, ja we hebben het beeld van Frankrijk is een uh, beetje, beetje uh, pluk de dag. Nee, dat is echt ook weer bureaucratie op de top, hè? Nou, we komen we weer toch? tot conclusie Arne, bureaucratie is een Frans woord en uh, daar houden we het op. Arne, dankjewel. Fijn dat we je even mochten bellen. Jo, graag gedaan. Die zorgde ervoor dat we aan het einde kwamen van onze reis. Nou, het einde, we zijn pas op de helft. Uh, het, het einde van het eerste uur van onze reis, laat ik het zo zeggen. In dit eerste deel kwamen we langs Frankrijk, Zweden en Amerika. Maar we zijn nog lang niet klaar, want we gaan straks lekker verder reizen... naar Bolivia, Dubai en Amerika. Maar eerst gaan we even genieten van het nieuws van twee uur... met niemand minder dan Ewout de Jong. Tot zo! De wereld van bnn